Kruibeken informeert. Een programma met informatie over de gemeente Kruijbeke. Hey, goedemiddag luisteraar van Radio Barbier... Je luistert naar Kruijbeke informeert, jouw maandelijkse afspraak met informatie aangeboden door het lokale bestuur van de gemeente Kruijbeke. En ja, je weet het hè, Kruijbeke, dat is een gemeente die bruist, ook in de zomermaanden. En in onze gemeente hoef je je geen seconde te vervelen. En uh, omdat er iedere maand zoveel te vertellen is, gaat Kruijbeke informeert niet met vakantie. Ook in juli en augustus blijven we op post om je te informeren over het rijlen en zeilen binnen onze gemeente. Zoals bijvoorbeeld dit weekend wat een topweekend is voor de wijk schelke in Rupelmonde. Straks vertellen we je alles over. Maar nu eerst plaats voor de muziek, want die is ook belangrijk bij Radio Barbier. Kleiweg informeert be the one. Well, they showed you a statue, told you to pray. They built you a temple and locked you away. Ah, oh, but they never told you the price that you pay for things that you might have done. Were only.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 Even plaatsmaken voor een bericht met de hoogste urgentie. Het is namelijk vandaag de eerste zaterdag van de maand... en dan is er de boerenmarkt op het Koningin Astridplein in Basel. Lokale tuinders en boeren verkopen rechtstreeks aan de consumenten. De korte keten dus. Verser kan je het niet op je bord krijgen. Het begon allemaal al vanmorgen om 8 uur... en ja, normaal gezien is het nu op dit moment ongeveer afgelopen. Maar als je nog heel erg snel bent... dan kan je misschien nog wel een paar lekkere dingen vinden dan een interessante prijs uiteraard, want ja je weet wat ze zeggen. Hè? Aan het eind van de markt zijn de beste koopjes te doen. Op het Koningin Astridplein in Basel. That is the place to be. You made a fool of me, Ik zou zeggen, het is feest, het is feest, het is hier nog nooit zo plezant geweest. En dit weekend is dat gewoon de understatement van het jaar, want het is schelle Kermis in Ruppelmonde. Voor de 74ste keer al en het duurt drie dagen. De hiphoppers van Crutown die zeggen erover in het onvervalst Rapons. Drie dagen feest, als jij dat overleeft, dan zijt officieel een beest. Ja, nu Zo erg gaan we het niet maken, maar we gaan wel eens overlopen wat er allemaal te beleven valt. Om te beginnen verhuist het centrum van het feest van de kade naar het Lodewijk-Scheltjesplein. En dat is nu de nieuwe naam van het Mercator-eiland, dus dat gaan we nog even moeten gewoon worden. En de rommelmarkt die is al open sinds 9 uur vanmorgen, daar kan je dus nu al terecht. Maar straks om 2 uur dan gaat het pas goed van start met de officiële aanstelling van de wijkburgemeester en de champetter. Kwestie van toch voor wat orde en veiligheid te zorgen. En nadien dan worden de Spaanse reuzen verwelkomd, evenals de voorstelling van Opsignor en volksfiguur Sanderke Dijert. Samen met de fanfare gaat men de wijk rond en aan iedere café wordt er halt gehouden. En tegen 4 uur kan je dan in die cafés meedoen met de traditionele volksspelen, waarvoor je je wel moet inschrijven in het Scheldeland. En dan vanaf 6 uur begint het showgedeelte op het Mercator-eiland. Op het grote podium zijn er gratis optredens van de groepen De Nouveau, Della Cover en de eigenarapmonster Show Carousel. Om kwart voor 11 dan, dan is het de beurt aan het evenement waar heel Roepelmonde een gansjaar naar uitkijkt. Namelijk het groot vuurwerk dat dit jaar wordt afgestoken van op de CNR-site. Je kan het dus het beste volgen op het Mercator-eiland. En na dat vuurwerk wordt er verder gefeest op de muziek van DJ Lose It Events. Dat is het wat vandaag betreft en straks kijken we nog wel even verder voor morgen en overmorgen. Zij ben informeert. geïnformeerd. feest in Ruppelmonde, dat is drie dagen feesten en het overzicht van de activiteiten van vandaag, dat hebben we daarnet gehad. Het wordt dus tijd dat we even morgen zondag onder de loepen gaan nemen. Want eh, na een waarschijnlijk lange nacht gaan we de bewoners van de Visterswijk het schelke wat rust gunnen en hen de kans geven om op een zondagse manier hun te leken naar binnen te spelen. En eventueel morgen te luisteren naar Radio Barbier natuurlijk, naar Ron VD. Maar om twee uur in de namiddag, ja, dan beginnen we terug te feesten. Je kan dan de oude ambachten gaan bewonderen op de kade en het Mercator-eiland. En even later trekt er al een fanfare met majorettenkorps door de wijk. En alle hens aan dek is het dan om half vijf met de internationale reuzenstoet. En het woord internationaal dat is hier terecht hoor, want er zijn reuzen uit Vlaanderen, Wallonië, Frankrijk en Spanje. En die reuzen gaan dan ook nog eens dansen om half zes op het Mercator-eiland. En een uurtje later dan beginnen de hitcrackers op het grote podium aan een avondvullend concert. En dan belooft er heel wat ambiance te zijn in de hele Visserswijk. Op maandag namiddag dan, dan zijn er volksspelen voor de kinderen. En op het grote podium een seniorenshow met publiekslieveling Rudy Jones. Om zeven uur s'avonds paraderen de reuzen van Schelke nog een laatste keer door de straten... Met het oplaten van de ballonnen komt er dan een einde aan de 74ste aflevering van Schelke's Kermis in Roepelmonde.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 Brings me round again to find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 informeert. Een programma met informatie over de gemeente Kruijbeken. Step back. Als er dit weekend één activiteit is waar ik echt naar benieuwd ben... ...dan is het wel de wandeling van de barbiergeetse die morgen zondag doorgaat. Je wordt dan door de mooiste plekjes van de polder van Kruijbeke geloodst... ...onder het thema de hete zomer van Gaspar Ducci. Ja, en meer uitleg wordt er niet gegeven... ...dus je zal het morgen tussen 2 en 6 uur zelf moeten ontdekken... ...door tegen 2 uur met goede stapschoenen klaar te staan... ...aan het einde van de Scheldelei in Kruijbeke... De deelname is gratis en ook kinderen mogen mee. Dus uh, ja, dat laat al vermoeden dat je de verwachtingen misschien wat moet bijstellen. Op voorhand inschrijven, dat doe je telefonisch bij Nina van Hoijwegen. Ik geef je zo dadelijk haar nummer. En je kan dan misschien ook proberen om haar al wat uh, meer info over die hete zomer van Gaspar Ducci te ontfutselen. Bellen, dat doe je op 0473 72. 66, 15. Dus 0473, 72, 66, 15. Of kijk ook eens even op de website van de barbeergidsen. Goedemiddag. want. ...dat die vervelende tijd die we tijdens de corona-epidemie beleefden niet meer terugkomt. Het lokaal bestuur wil daar een blijvende herinnering voor bouwen... ...als herdenking voor alle slachtoffers en een eerbetoon aan alle hulpverleners. Iedereen in Groot Kruijwijken kan daar actief zijn steentje aan bijdragen. De komende maanden zal kunstenares Clara Spiljaard door onze dorpen trekken... ...en vragen aan de inwoners om even in een blok natte klei te knijpen... Al deze blokken zullen gebakken worden tot ze bakstenen zijn. En met deze bakstenen zal er dan in iedere dorpskern iets tastbaars gerealiseerd worden. Dat kan bijvoorbeeld een bank, een wandelbad of een herdenkingsmuur zijn. Vanaf september worden er daarvoor concrete contactmomenten georganiseerd in Ruppelwonde, Basel en Kruibeken. We komen daar dus later op terug. Voor schilderkunst is er een interessante tentoonstelling in Ruppelmonde. Er worden in het stadhuis werken tentoongesteld van Dave Geukens. En dat is iemand van bij ons, want hij is afkomstig uit Basel. Na zijn studies aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen werd hij conservator in het kasteel Wissekerken in Basel. Maar in zijn vrije tijd bleef Dave schilderen en het resultaat daarvan kan je zien op de expo in het stadhuis in Ruppelmonde. Iedere zaterdag en zondag van 2 tot 6 in de namiddag. Inkom is gratis en de laatste kans die krijg je dan op zondag 21 augustus. Kruijbeke informeert. Een programma met informatie over de gemeente Kruibeke. Goedemiddag. Hey, goedemiddag als je nu pas afstemt. Je bent al aanbeland in de tweede uur van Kruibeke informeert. Jouw maandelijkse afspraak met de informatie die je aangeboden wordt door het lokaal bestuur van Kruibeke. In dit tweede uur brengen we je verder op de hoogte van alle nieuwtjes, zodat je straks weer helemaal up-to-date bent. Maar het is niet alleen nieuws dat we je brengen. Je krijgt ook een uitgelezen selectie van muziek uit die uitgebreide database van Radio Barbier. Dus wie deze zomer al met het vliegtuig op reis ging, die herkent deze zin meteen. Sit back, relax and enjoy.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 Oh, fuck. How I wish I'd be much stronger For the wheels are turning faster As I hear the winds are blowing I know that she is leaving on a jet plane Without down the runaway I can't believe That she leaving goes beaming. And it's getting me so It's getting me so cool. I'm so far away Fly her away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 Als je deze zomer in Krijbeke nog een hele mooie wandeling wil doen waarbij je volop kan gebruikmaken van je smartphone wel dan is de Multimove route echt iets voor jou. Je kan die route volgen wanneer je wil en je volgt een pad in een lus van ongeveer 3 kilometer lang. En onderweg kom je dan QR-codes tegen die kan je scannen met je smartphone en dan zie je een actiefilmpje dat je ter plaatse kan nadoen. Nog tot en met maandag ligt de start aan de Dulpop in Basel en vanaf nu woensdag kan je starten aan de Spaanse getijdenmolen in Ruppelmonde. Vergeet niet om mee te nemen. Een krant, een plastic zakje, een bal, een ballon, een touw en een pen. Je kan dat allemaal nalezen op de website van de gemeente Krijbeken. Het is een vaak gehoorde klacht om nog vrije betaalbare bouwgrond te vinden in Kruijbeken. Ja, dat is soms een hele moeilijke opgave. En daarom zal het lokaal bestuur van Kruijbeken nu drie percelen van de hand doen. Die kan je vinden in de Hoogstraat 31 in Basel. Alle details daarvan op de radio hier vermelden, ja, dat zou ons te ver leiden. Maar er staat een mooie beschrijving op de website van de gemeente Kruijbeken. Het uitbrengen van een bot dat kan online gebeuren via de website van Bidit. En dit dan vanaf 22 augustus. Je hebt dus nog wel even de tijd om alle nodige informatie en documentatie in alle rust te gaan opzoeken. Het altijd wel je droom geweest om te mogen werken voor de grootste werkgever van de gemeente Kruijbeke. En dat is tot nader orde nog altijd het lokale bestuur. Er zijn deze maand drie vacatures en het gaat telkens om voltijdse betrekkingen van onbepaalde duur. Er is plaats voor een medewerker van de financiële dienst, een maatschappelijk werker en een medewerker voor de coördinatie van evenementen. Alle informatie die staat netjes op de website van de gemeente Krijbeke. En je sollicitatie insturen, dat doe je best voor 23 augustus. I slowly go and sing. I hear your voice on the line. But it doesn't stop the pain. If I see you next to never, how can we say? Alles is Beleeft deze zomer een zomer vol muziek en niet in het minst door Radio Barbier, natuurlijk, waar je 24 uur op 24 jouw smaak kan vinden. Maar er is ook live muziek op diverse podia. En een interessante tip: dat is wel het concert van de groep Diswasher op woensdag 17 augustus. Arno Grootaerts aan de Drums, Werend van den Bossen aan de Sax en Louise van der Heuvel aan de bas. Die brengen je een portie jazz voor mensen die helemaal niet van jazz houden. En je brengt zelf best je stoeltje mee op woensdag 17 augustus op het Mercator eiland in Ruppelmonde vanaf 8 uur s'avonds. De toegang is gratis en reserveren, dat is niet nodig. En een paraplu, dat is ook niet nodig, als het droog is die avond tenminste. Er zijn via de provincie Oost-Vlaanderen ook nog twee dringende oproepen binnengekomen die ook geldig zijn op het grondgebied van de gemeente Kruibeke. En allebei hebben ze te maken met het feit dat deze zomer bijzonder droog is. De provincie die roept dus op om op te letten met vuur. Het is verboden om nog te roken in bos- en natuurgebieden en er is een algemeen verbod op vuurtje stook. En daarmee samenhangend dan, ja, je mag even minder water halen uit onbevaarbare waterlopen en publieke grachten er zijn een paar uitzonderingen, maar je informeert best dan even bij de diensten van de gemeente Kruijweker. Uh, Een programma met informatie over de gemeente Kruijbeke. Goedemiddag. Dit jaar doet Kruijbeke mee aan de actie Een Hart voor Waas. En wat is nu de bedoeling? Men zoekt mensen die een project willen opzetten... om op een duurzame manier de omgeving te versterken zijn dure woorden, maar een voorbeeld is bijvoorbeeld de oude kloostertuin in Wasmünster, waar men een groene rustplek voor jongeren wil van maken. Of nog het woonzorgcentrum Hofster Klipsen in Lokeren, waar men een beweegtuin voor de bewoners wil organiseren. Een ander voorbeeld is het keuken- en knutselatelier voor kansarmen in sint gillis waas Heb jij een goed idee voor Krijbeken, dan kan je daar subsidies voor krijgen. Neem maar eventjes een kijkje op de website Streekfonds Oost-Vlaanderen. In één woord is dat, dus streekfondsoostvlaanderen.be. Je hebt nog tijd tot 8 november. in Krijbeken, dat betekent heel dikwijls een flinke wandeling in onze mooie polder. Maar er is meer mogelijk in onze gemeente. Je kan namelijk ook in de Barbierbeekvallei gaan wandelen. Je kan op zondag 21 augustus vertrekken vanaan de gemeentelijke lagere school in Krijbeken en deelname, dat kost 3 euro. Die wandeling die wordt ondersteund door Wandelclub De Lachende Klomp uit Sydney Klaas. en daar vind je op hun website meer info.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 De logica zit strop, alles warmt op en we worden gaar, allemaal de fout van die algor, Zo van die zomerdagen, die vragen om weinig of niets, dat je denkt van die waar. Regent dat het giet, kijkt door het raam Levenloos strand Man zit voor de krap wat aan zijn kruisbonen Doet het niet in Frankrijk staan Bossen in brand Zo van die zomerdagen Die vragen om weinig of niets En komen erin. Dan boek ik een vlucht naar za Zoeken dagen die vragen om weinig of niets dat je denkt van je. Als we wat verder in de toekomst kijken, dan vinden we op zondag 28 augustus de Jeugdsportclub en Springcribbelbeurs op het Marktplein in Kruibeken. Dat is een organisatie van het lokaal bestuur van Kruibeken en verschillende jeugdsportclubs zullen dan hun eigen sport promoten. Er staan infostandjes, er worden ook korte initiaties gegeven. En ja, je weet, Kruijbeke, dat is een sportieve gemeente, dus er is veel te doen. Van voetbal tot moderne dans, van tafeltennis tot gevechtsporten of ja, gewoon te veel om op te noemen. En voor de allerkleinste zullen er dan springkastelen zijn en ondertussen kan jij even rondkijken en proeven van alle sportieve uitdagingen die in Kruijbeke mogelijk zijn. Afspraak daarvoor op het Marktplein van Kruijbeke op zondag 28 augustus tussen 10 en 15 uur. is het alweer groot feest in Basel. Het festival Barabas mag eindelijk terug doorgaan en dit jaar worden werkelijk alle registers opengetrokken om ons zowel cultureel als gastronomisch te verwennen. Het hele programma overlopen, ja, daar zou je een aparte aflevering van Kruibeke Info voor nodig hebben. Maar vanaf donderdag 11 augustus vind je in de Pastorijtuin in Basel een gezellige bar en foodtrucks waar je zo naartoe kan. Voor het gastronomisch diner op donderdag moest je inschrijven, maar dat is ondertussen helemaal uitverkocht. En op de andere dagen is er nog wel plaats, voor bijvoorbeeld de workshop Bloemschikken op zaterdag en de kinderanimatie op zondag. En voor de optredens verwijs ik je graag door naar de website van Barabas. Maar de publiekstrijker dat wordt zeker Remo van het Groene Woud op zondag. En op de Gentse Feesten gaf hij onlangs nog een optreden dat acht uur lang duurde. Ik weet niet of hij in Basel het zo lang gaat trekken, maar dat er veel volk zal zijn, daar moeten we niet aan twijfelen. Meer info vind je dus op de website van Barabas met de letter Z op het einde.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 Waar men de heer nog kan loven, waar de mensen belangrijk zijn en de buiken omvangrijk zijn. Vlaanderen buiten, waar Vlaamse vogeltjes fluiten, Vlaanderen mijn land, bij het Noordzeestand. Waar de kleurenbuis grijs is en de schroef nog een pijs is, waar de rijkswacht goed functioneert. Waar een pik en houweel is en geen pintje te veel is, Francis B. Kant, kerst u vergeet. Waar de kamp overdag is en de klasse voor s'nachts is, waar men ernst zo dame prijst. Waar de gier op paraat staat en de vrouw aan de paad staat, naar de camera traag gaat de premier nogal vaag, praat de vakantie naar Spanje wijst. Vlaanderen boven, waar men de heer nog geloven.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 De Kemmelberg, het Gravensteen, de Koekelberg-basiliek. Ja, die van Koekelberg. De waterzooi, het meisje in het hooi, de Vlaamse romantiek, Vlaanderen boven, waar men mijn peer nog kan stoven, waar de mensen belangrijk zijn, en de mensen onbelangrijk zijn, Vlaanderen! Waar ik de hemel zou fluiten Vlaanderen mijn land Bij het Noordzeestrijd Op het einde van augustus zijn we hier in Krijbeke nog niet aan het einde van ons latijn, want Dan maken we ons op voor Baselparkt. Dat is drie dagen feest. Normaal gezien in het kasteelpark Wissekerke, maar uitzonderlijk dit jaar op het terrein van het Krinkelding in de Kerkwegels. Daar staat een bloedmooie spiegeltent opgesteld. Echt een pareltje. En daar gaan dan ook alle muzikale optredens door. Voor het intieme diner met Mauro Pavlovski op donderdag. Daarvoor zijn jammer genoeg alle tickets al uitverkocht. Maar uh, voor vrijdag en zaterdag kan je er misschien nog wel bij. Je kan alvast gaan likkenbaarden als je de website van Basel Park bezoekt. En dan laat je jezelf natuurlijk snel verleiden tot het boeken van tickets. Dat kan via diezelfde website. Basel Park op verplaatsing van 25 tot 27 augustus. Radio Barbier. Zondag, maandag, happy days. Dinsdag, woensdag, happy days. Alle dagen, happy days. Zaterdag, alles mag. Dansen, ik voel me goed. Zij is van mij. Zij maakt me blij. Zij is mij. On oh, maakt me blij. Regen in de zon, we gaan weer dansen op het balkon In de hitte, in de kou, als ze maar weet dat ik van haar hou Zij is van mij, zij maakt me blij Zij is van mij, kom maak me blij Ik weet het zeker, dit wordt mijn vrouw. ik zeg iedereen dat ik met haar trouw Dat is voor mij nu de grootste wens, mijn liefde voor haar die kent geen grens zij maakt nu blij, zij is van mij. Kom, oh, maak nu blij, zij is van mij. Zij maakt nu blij, zij is van mij. Kom, oh, maakt nu blij. Zondag, maandag, happy days. Dinsdag, woensdag, happy days. Alle dagen, happy days. Zaterdag, alles mag. Dansen, ik voel me goed. Zij maakt nu blij. Zij is van mij. Kom, maak nu blij. In het donker, in het licht. Zij houdt alles in evenwicht. Het leven kon niet mooier zijn. Rokken en rollen is ons geheim. Zij is van mij. Zij maakt nu blij. Zij is van mij. Kom, maak nu blij. Zo, so, bijna op het einde van dit programma... wil ik graag nog even reclame maken voor eigen huis. Tijdens juli en augustus is Rui Barbier in zomermodus. Maar vanaf september gaan we er volop tegenaan. De primeur voor onze najaarsplannen... die krijg je tijdens het eerste weekend van september. Maar ook dat weekend zelf, dat zal al speciaal zijn. Want uh, op zaterdag 3 september namelijk... dan komt Kruijbeke informeerd en Kruijbeke leeft... live van op locatie... We trekken dan naar het lokaal opvanginitiatief in Ruppelmonde... ...en we zullen vandaar rechtstreeks onze programma's brengen. Terug met de vertrouwde ploeg van Leo, Nikki, Martin en Chief. Het is een 12:00 en vier uur dus vanuit Ruppelmonde. En dan op zondag 4 september dan is het de honderdste uitzending... ...van I Love That Country Music met Greet. Die uitzending komt vanuit het ambachtje in Kruibeke... Met onder meer een live optreden van Mrs. McBride en een demonstratie van Country Line Dancing. Er zal ook beeld bij zijn, want je zal dat dan via videostream, via onze website kunnen volgen. Dat allemaal voor het eerste weekend van september. Het zal er een rap zijn, maar je kijkt er alvast naar uit. kijk eens hoe laat het al is. Tijd om afscheid te nemen. Kruijbeke informeert voor augustus, zit erop. Nog een maandje wachten en dan is er weer een nieuwe aflevering. Ondertussen vind je alle informatie op de website van de gemeente Kruijbeke. En word je 24 uur per dag op de hoogte gehouden via Radio Barbier. Graag tot de volgende. Ciao!